Goedemorgen, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Botox en fillers lijken steeds populairder. Tien jaar geleden waren er nog 38 klinieken waar je zo'n behandeling kon laten doen. Nu zijn het er meer dan 200. Een arts zegt in de krant Trouw dat je alleen niet alle klinieken kan vertrouwen. Volgens hem doen een hoop er alles aan om je te overtuigen dat je lippen nog iets voller kunnen, zodat ze meer geld kunnen verdienen. Vooral jongeren tussen de 18 en 25 zouden nu regelmatig een cosmetische kliniek binnenlopen. De Oekraïnse president Zelensky is op bezoek in Odessa. Die stad werd vorige week flink beschadigd door Russische raketten. Onder meer een historische kathedraal is deels ingestort. Ondertussen is Oekraïne zelf bezig met een tegenoffensief. De verhalen die we daarover horen zijn heel positief. En dat heeft volgens hoogleraar Frans Ozinga een reden, zei hij bij Nieuwzuur. Enerzijds naar Rusland om te communiceren van kijk eens even wat wij met het westerse materieel kunnen doen. Maar anderzijds ook aan westerse landen om te laten zien van kijk eens even, dat hebben jullie geleverd. En wij bereiken hiermee significante successen. Gisteren zei Oekraïne nog dat ze een dorp in het zuiden van Rusland hebben bevrijd. FC Twente supporters gingen gisteren in het stadion op de vuist met fans van Hammerbu uit Zweden. De twee speelden tegen elkaar in de voorrondes van de Conference League. De directeur van Twente heeft er geen goed woord voor over. Dus is vreselijk, Twente onwaardig. Dit hoort niet in een stadion, in geen stadion. Bij de redder raakte zeker één iemand gewond. Ja, ik uh, heb gehoord dat er één uh, fan van uh, Hammerby uh, van de tribune is gevallen en die is naar het ziekenhuis gegaan. Ook buiten het stadion werd er nog gevochten. Een festival in het centrum moest daardoor eerder stoppen... en treinen in de buurt moesten een tijd rustiger rijden. Pas rond 1 uur s'nachts had de ME de boel onder controle. Krijg je nog het weer? Vandaag trekken enkele buien over het land... maar tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 22 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee, Zee. Zandvoort en zomer ZZM. Dit is de zomer van ZFM. met, met. nu, ZFM in de ochtend. Talking, he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 Strand, een glas in je hand.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 aan al meer Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Air France-KLM heeft een sterk kwartaal achter de rug... ondanks de problemen met toestellen waardoor veel vluchten werden gecanceld. De winst steeg met bijna 14 vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Rond de Conference League-wedstrijd tussen FC Twente en het Zweedse Hammerbu... zijn tien mensen opgepakt. Al voor de wedstrijd in de Enschede was het onrustig... en daarna braken op de tribune gevechten uit. Een Zweedse fan raakte gewond... Musical-producent Rick Engelkes moet definitief 3,7 miljoen euro aan coronasteun terugbetalen. Engelkes had er bezwaar tegen gemaakt, maar het Fonds Podiumkunsten houdt vast aan de eis... omdat een beloofde musical over Willem van Oranje er nog steeds niet is. Het weer opnieuw regen, maar later vandaag droog en geregeld zon het wordt zo'n 23 graden. E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 Over you Over you I'm not so systematic It's just that I'm an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 mm so